7 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Huisartsengroepen die nieuwe huisartsen laten solliciteren voor een vestigingsplek... doen dat in opdracht van de zorgverzekeraars. Dat blijkt uit documenten van de zorgverzekeraars VGZ, AGIS, Mensis en ASIVO... die in bezit zijn van de NOS. Maandag gaf de Nederlandse Mededingingsautoriteit de landelijke huisartsenvereniging een boete van 7,7 miljoen euro. Het beleid van de vereniging zou de vrije vestiging van huisartsen belemmeren... en soms tegenhouden.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 In de Syrische stad Homs is een groep journalisten getroffen door geweld. Daarbij is een Franse verslaggever omgekomen en een Nederlander licht gewond geraakt. Volgens een VRT-journalist die ooggetuige was, is de Nederlander een fotograaf in Franse dienst. De groep journalisten was in een gebouw toen dat werd bestookt met granaten. Het geweld komt op de dag dat de Syrische president Assad verrassend in het openbaar verscheen. In Damaskus hield hij een toespraak voor duizenden aanhangers. Het was voor het eerst sinds de opstanden tegen zijn bewind begonnen dat Assad het volk in het openbaar toesprak. Door de maatregelen tegen wateroverlast in Groningen zullen veel zoetwatervissen doodgaan. Veel vissen zijn door het spuien van miljoenen kubieke meters overtollig water in zeebeland, zegt de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe. De federatie benadrukt dat de vissen in het zoute water niet lang overleven. Het weer bewolkt en af en toe wat motregen. Vannacht neemt de wind fors in kracht toe. De temperatuur daalt tot een graad of zes. Morgen regen, veel wind en ongeveer negen graden. Dit was het NOS Journaal. ANB ah, Verkeersinformatie. laatste staartje van de avond, bits, De A12 Utrecht-Den Haag. Bij het Gouden Aquaduct. Drie kilometer na een ongeluk. De rechte rijstok is dicht. A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Bij Rotterdam-Charlo's vier kilometer.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 Auto-taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Een van de gruwelijkste voorvallen in de Tweede Wereldoorlog... was het beleg van Leningrad dat 900 dagen duurde... en waarbij een miljoen burgers de dood vonden. Maar Stalin kon dat even niet gebruiken... omdat hij cruciale blunders had begaan... en dus werden de overlevers officieel helden... en pas nu durven ze in de documentaire van onze gasten te praten... over de leugen van het regime. Hier is Jessica Gorter. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Jessica, ik had moeite met in slaap komen... na het zien van jouw film die avond. Uh, en jij hebt daar jaren, zeven jaar heb je eraan gewerkt, ingezeten. Ja, ja vier jaar. Vier jaar. Ja, ja. Uh, en al die gruwelijke getuigenissen gehoord. Ja. Uh, was er een moment dat het jou te veel werd? Ja, uh, dat, er, er is wel echt één, uh, één cruciaal moment geweest. Uh, dat was, uh, ik was research aan het doen bij een vrouw die uiteindelijk niet in de film zit omdat ze eerder overleed... Um, maar uh, die woonde nog in een communale flat. Uh, dus dat is in een lange gang had ze een klein kamertje en deelde de keuken met tien andere mensen. Dus ja, eigenlijk allemaal bittere, ja, niet bittere armoede, maar wel maar heel armoedig. En zij was tegen de negentig. Um, en zij. En, en uh, Metve, de president met had net een uh, uh, uh, uh, die had net uh, aangekondigd dat mensen die. Beleg hadden meegemaakt een veteranen boven een bepaalde leeftijd die kunnen dan gratis een appartement krijgen. Uh, wat natuurlijk op zich heel mooi lijkt. Mm -hmm. uh, ik kwam bij haar en zij zat met een papier in haar handen. En uh, ik vroeg, wat is dit? En toen zei ze, Ja, ik heb net uh, ik heb een flat gekregen. En toen begon ze te huilen. En toen zei ze, Ja, ik ben negentig. Wat moet ik hiermee? Ik. Uh, ik kan geen kant op en uh, ik, uh, ik, ik kan hier niet meer weg. Ik, ik heb hier mijn bakker, ik kan hier nog net de trap op en af. Ik kan gewoon niet naar zo'n buitenwijk verhuizen, maar dit is waar ik mijn hele leven eigenlijk op gewacht had. En nou, als je weet wat voor verhaal zij ook in dat beleg had meegemaakt. En toen heb ik s'avonds uh, een vriend wel even uitgehaald. Ja? Ja. Toen ja. dacht je van, dat is gek, want je hebt de, de, de verhalen die je hebt gehoord zijn uh, heel gruwelijk. En Weet je waarom nou juist dit verhaal jou zo aangreep op dat moment? Ja, ik, ik, uh, ik denk gewoon dat beeld van iemand van 90, die, die waarvan je weet wat ze allemaal heeft meegemaakt. Mm -hmm. En dat ze dan daar op dat bed in die kamer waar haar hele leven zich afspeelt uh, en dan ook nog zes hoog, weet je, ze weet, je weet dat ze en dat ze dan dat aangeboden krijgt. Hè? Ja. Dat ze dus dat wat ze eigenlijk al twintig jaar wilde hebben, dat ze dat dan. En ja, dat, dat heeft ze dus ook niet gekregen. Ze is een paar weken later overleden. En, uh, en een, ze zit niet manier, in de film. Ja, op de een of andere manier. Uh, voor mij kwam al dat leed kwam samen in dat ja. Eigenlijk dat beeld van die vrouw ja. op bed. En, en uh, zij zit niet in de film. Nee, zij zit niet in de film, want ze overleed daarna. Ja. Want zoals gezegd, je hebt er vier jaar aan gewerkt. Ja. Maar uh, ja, het haast eigenlijk. Hè? Want die mensen ja. zijn allemaal, het waren toen kinderen ja. en zijn nu diep in de tachtig. Ja, ja de meeste. Ja. ja, ik heb de adem uh, wel echt in mijn nek gevoeld, ja. Bij het maken van deze film. En, en ook omdat ik er, uh, toen ik eigenlijk ermee begon. Uh, eigenlijk op een gegeven moment realiseerde... dat er helemaal nog geen film is die hierover gaat. Er zijn wel films over het beleg van Leningrad... maar het gaat of over echt de feitelijke historie... of, uh, of het is heel erg op, heeft met archief te maken... of maar echt de, de situatie waar deze mensen in terecht zijn gekomen... het klem zitten eigenlijk tussen hun verhaal... van wat ze zelf hebben meegemaakt... en het verhaal wat er door de jaren heen uh, van gemaakt is... en het feit dat er eigenlijk nooit... Uh, dat ze nooit echt over een aantal dingen nooit echt hebben kunnen spreken. Um, um, ja, want dat is waar het uh, uiteindelijk over gaat. De persoonlijke getuigenissen waren ja, nog precies. nooit eerder... Ja. kenbaar gemaakt, ja, uh, ja. verteld, ja. eenvoudigweg, omdat dat Ek, niet de bedoeling ja. was. En daardoor dacht ik van, jeetje, ja, ik moet echt opschieten. Ja. Straks zijn ze er niet meer. En je was op tijd. Ja. ja. Uh, ja. Um, uh, in de film zie je trouwens ook een jongen die, die flauw valt... Uh, ja. Van de verhalen. Dus in een museum. En de, de museumhost, de, de rondleider die zegt, ja, dat gebeurt wel vaker met. Dat zijn gewoon gevoelige uh, types. Gevoelige types. Ja. Ongelooflijk. Dat is ongeveer hoe die Russen het zien. Ja, ik, ik, uh, uh, ik, ik, ik kennelijk. Ik, ja, wij waren ook wel verbaasd over de koordaadheid waarmee hij uh, zijn stokje weer terugpakte. En zoiets had van nou kom, we gaan gewoon door. En uh, ja. ja. Uh, en hoe zit het precies met jou, Jessica Gorten? Want er schijnt iets, je schijnt een afstammeling te zijn van de Ruslui. Ja, de ik ben, een, ik ben een, wel een verre nazaat van de Friese Veeners. Ja, dus ik heb wel voorouders die met huifkarren richting Petersburg getrokken zijn in de 18e, 19e eeuw. Maar, maar ja, leg eens uit voor de mensen die dat niet allemaal paraat hebben, die historische kennis in Friese Veen. Ja, het waren de mensen die met textiel bezig waren. En, en uh, uh, er was heel weinig werk. En die, uh, die vertrokken naar het oosten, naar Petersburg... wat een nieuwe stad was, gesticht door Peter de Grote. Uh, om daar hun hel te zoeken. En uh, ja de meeste van hen hebben het daar, geloof ik, heel erg goed gedaan. Die hebben echt uh, grote ja, echt handel opgezet. En, uh, met name in textiel, maar uh, ja, van allerlei... Uh, van allerlei handel zijn ze begonnen. En die <coughs> mensen kwamen dus weer geworden. terug? Want anders nou, zou jij hier niet zitten. Maar ja, Nou, uh, maar ik ben een verre nazaat. Het is niet iets wat heel, uh, heel dichtbij uh, in mijn familie uh, zit. Uh, maar ze kwamen, er zijn er een, uh, ja, de meesten moesten gedwongen terugkomen toen de revolutie uitbrak in 1917. Ja, en ja. hoe ben jij hierachter gekomen? Gewoon iemand in de familie die dat als hond ja. uit heeft gezwaaid. Nou, ja, mijn vader, die, die, die, ik, ik weet er ook niet zo heel veel van, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het wel interessant, maar ook weer, ja, het maakt me ook niet zo heel veel uit. Maar mijn vader vindt het allemaal heel uh, interessant. En uh, die heeft, eigenlijk, uh, heeft het altijd over het blauwe vaasje van oom Johannes... Uh, wat ook nog op een of andere schilderij staat ergens. En oom Johannes, die woonde in Berlijn. En ik heb die man ook nooit meer gekend, maar mijn vader wel. En die, kwam, die, die was teruggekomen uit Rusland en heeft zich toen in Berlijn gevestigd... en had dat blauwe vaasje dus meegenomen... En nou ja, dat schijnt dan echt... Ik vind het dan wel weer heel raar dat het jou niet buitengewoon interesseert. Want dit is niet jouw eerste film die je in Rusland nee, hebt gemaakt. Nee, nee. Samen met je broer heb je eerder films, ja, de, eerdere films ja, daar gemaakt. Ja, klopt. Het is toch heel fascinerend. Want wanneer kwam jouw vader erachter? Dat was voordat jullie naar ja, Rusland vertrokken. Die wist altijd al wel uh, ja, dat wij, uh, wij afstammelingen waren van die Friese veners. Ja, en het verbaasde hem dus ook niet dat zijn zoon en dochter naar Rusland afreist om naar films te gaan maken. Nou, um, um, ik weet niet of hem, dat, eigenlijk of hem dat verbaasd heeft. Hij is wel een beetje de aanstichter van het feit dat ik daar de eerste keer naartoe ben gegaan. Want ik weet nog wel, toen de, de muur viel, toen was ik geloof ik 17, Toen belde hij mij op en toen zei hij, wat doe jij hier nog? En toen zei ik, nou ja, toen zei ik wat bedoel ik, je? je moet toch nu naar Berlijn? Je moet, je moet naar die muur. Daar, daar, gebeurt, daar gebeurt nu, de geschiedenis vindt daar nu plaats. Wat? Dus je moet daarheen. Je bent jong en, <lacht> en ik had zoiets van, ja, maar ik ben nog nooit in Berlijn geweest. Ik spreek eigenlijk heel slecht Duits. Ik, ik, ik, ik, ja, ik weet niet. Ik, uh, ik heb niet echt idee ik daarheen moet. En uh, nou, wat is het één, twee jaar later? Uh, uh, ja, in ieder geval tegen die tijd begon ook de perestrojka. En toen nou, was ik in de gelegenheid... ontmoette ik een Rus uh, in het café in de Jordaan. En die vroeg of ik naar een Leningraad kwam. Nee, ontmoette een Rus in een café in de Jordaan. Ja, nou ja, ja. toen dacht ik zo. Toen dacht ik, ja, um, ja ik moet, uh, daar moet ik zijn. Dus ik moet <lacht> niet bij die muur zijn. Het is heel interessanter wat er eigenlijk achter die muur... wat daar gebeurt. En uh, zo is het... Uh, zo is het uh, <lacht> Gekomen. zo is het eigenlijk gekomen. En ja. met die Rus is het niks geworden. Je bent gewoon. Nee, nee maar ik heb überhaupt nooit uh, oh, relatie. Nee, nee. Ik heb nooit een relatie met hem gehad. Dat, ja, dat denken heel veel mensen. Dat ligt ook voor de hand. Maar dat is absoluut niet zo. Maar hij, ik heb gewoon een biertje met hem gedronken in de kroeg en hij, hij had een la, het was wel leuk. Hij was voor het eerst in het westen. Hij had, was hier drie maanden geweest. Het visum verliep. En hij had hun oude lader gekocht, helemaal volgepakt met oude koffiezetapparaten en weet ik wat. Die hij allemaal bij het grofveld had gevonden. En hij ging dus ochtends zou hij dan terugrijden naar Leningraad. En hij zei gewoon: als bloema, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in Leningraad en nou, kom langs. Ik zei: nou, Weet wat je zegt, want ik kom dus echt. <lacht> nou, ik heb dat in een paar maanden later, zat ik daar. Ja. En toen zat je nog op de Filmacademie? Ja, in toen in was ik net begonnen met de Filmacademie. Ik was 19, ik was echt hartstikke jong. En belanden we daar ja, midden in een revolutie. Ja, ik zal nooit vergeten dat ik daar, dat ik daar het station uh, in reed. het Baltiski Waxaal, en een prachtig station, en dat, dat ik daar uitstapte. En ik, ik weet niet, de geur, de, de kleuren, alles. Het was ook midden in de winter. Ja, ik, ja, ja, ik was verkocht meteen. En had je een camera bij je? Toen, Toen al. Nee, wel, wel een foto stel. Ik heb al mijn foto's bij me. En dus ik, heb, ik heb echt wel foto's ook nog van die tijd. Maar Met me geen camera. nee. Maar daar begonnen het dus. Ja, maar allemaal. ik film sowieso nooit uh, zomaar heel snel losse dingen. Ik ben toch wel heel erg van het. Ja, dat ik heel lang bezig ben en dan nadenk. En dan als ik weet wat ik wil, dan ga ik aan de slag. Dan zon pas, pas mag het echte werk plaatsvinden. Ja, ja. Goed. Luisteraars kunnen zich bemoeien in het komende uur met ja. deze uitzending. Kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Ga naar onze uh, website radiokunststof.nl. En die tegel ligt daar. Die gaat dan op een gegeven moment beschreven worden. Door Jessica Gorten. Uh, in het Russisch. Nee ah. hoor, dat hoeft niet. Steenkolen Russisch, hè, wat jij ja. uh, spreekt. En schrijft ook? Schrijf je het ook? Uh, nee, nee, nee. nee. Nou, of jij ja, kan het wel een beetje zo schrijven, maar niet snel of zo. Nee. En lezen gaat ook heel moeizaam. En ik versta, ik versta veel. Ja. Goed, je bent uh, filmmaakster. Je uh, studeerde regiedocumentaire en montage aan de academie in Amsterdam. Uh, film- en televisieacademie. En uh, je maakte verschillende films al. Uh, onder andere uh, films die in Rusland zijn uh, gesitueerd. En 900 Dagen, zo heet je nieuwe film, is ja. je tweede lange documentaire. Ja, ja. En. Uh, een adembenemende film, mag ik wel zeggen. Uh, tijdens uh, het laatste ITVA werd het uitgeroepen... tot beste Nederlandse documentaire. Maar je werd onlangs ook uh, winnaar op een documentairefestival in Moskou. Wat voor reacties kreeg je daar? Ja, dat, dat uh, uh, was, vond ik heel bijzonder. Want uh, ik had verwacht dat, dat, dat ik boze... Ja, of niet alleen maar boze, maar dat, dat ik toch op boze reacties kon verwachten. Uh, ik had verwacht ik boze reacties zou krijgen. En uh, ook veel weerstand. Dan heb je weer zo'n buitenlander die ons kon vertellen hoe het hier zit. En eigenlijk gebeurde het tegendeel. En dat heeft mij heel erg verbaasd. En daar, daar, daar ben ik ook wel heel blij mee. En misschien ook wel een beetje trots op. Hm. Uh, Namelijk? Wat, wat deden ze dan wel? Nou, uh, Mensen waren echt heel erg geraakt. En uh, ze hadden heel erg zoiets van... jeetje, zo hebben we eigenlijk nog niet naar onze eigen geschiedenis gekeken. En wat is het eigenlijk erg dat ons dat ook door de huidige regering... gewoon onmogelijk wordt gemaakt om zulke films te zien. Om op deze manier gewoon, in, ja, gewoon een publieke uh, discussie te kunnen hebben. Maar ook... Uh, um, waren ze wel geschokt um, dat ze zelf het niet, niet eerder toch anders hadden bekeken. Dat het toch zulke, zulke vergaande consequenties kan hebben... als het zo sterk uh, zo ja, toch een soort mythe of een bepaalde kijkrichting hier wordt opgedaan... Drongen. Ja, ik hoorde gisteren van jouw producent, van Frank van Engel, die zei uh, dat er iemand was die zei, nou ja, dat zeg je nu ook eigenlijk, van dat nou uitgerekend iemand uh, van buiten ja. ons dit moet laten zien. Ja. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, misschien moest het, kon ook alleen maar iemand van buiten het laten zien, of niet? Ja, nou, nou dat, dat er zijn meerdere Russen die dat dus tegen me gezegd hebben, inderdaad. En dat snap ik ook heel goed, want ik denk dat dat ook wel klopt, dat het niet zozeer een buitenlander, maar wel een buitenstaander. Maar dat vind ik heel erg te vergelijken met... Uh, als je een, iets, iets ernstigs in je familie hebt. Een familiegeheim of een familietrauma... Of dan hoe vaak is het niet dat jij als kind wel een paar keer vragen stelt... maar op een verkeerde moment of op de een of andere manier valt dat niet goed. En dan denk je, nou, laat maar zitten of je durft het niet meer. of mm -hmm. nee, wat het, het is te pijnlijk. En dan komt er ineens iemand anders langs... en die gaat eens aan je moeder of je vader aantal vragen stellen. En ineens krijg je dingen te horen die je altijd al eigenlijk had willen weten. Nou, Zo werkt het. Daarmee is het inderdaad het heel goed vergelijkbaar. Het, ja. Goed, we gaan uh, het verhaal vertellen. Wil je een slok water drinken? Nee, ja, dank ja. um, 900 dagen, dat was precies de periode... Uh, waarin de Duitsers uh, Leningrad hebben uh, omsingeld. Bijna drie jaar lang dus. Vertel eens, voor de mensen die, die het niet weten... wat was er precies aan de hand? Waarom Leningrad bijvoorbeeld? Ja, waarom ze Leningrad mm -hmm. omsingeld hebben... Um... Nou ja, de Duitsers die, die uh, uh, wilden Rusland uh, veroveren. Um, en um, ze waren ja, eigenlijk vrij moeiteloos. Uh, konden ze optrekken uh, het, gewoon Rusland in. Omdat Stalin en, en, en met name dus het Rode Leger uh, totaal onvoorbereid was. Er was een pact tussen Rusland en Duitsland toen het begon. Mm -hmm. uh, en... Uh, een, een, een niet-aanvalsverdrag hadden ze gesloten. En alhoewel Stalin alle, alle tekenen van tevoren heel duidelijk heeft gekregen... dat Duitsland zich zwaar aan het voorbereiden was om wel aan te vallen... heeft hij op de een of andere manier toch... is hij aan blijven vasthouden... en is hij dat leger niet echt, echt goed gaan voorbereiden... om die aanval, te, om zich te kunnen verdedigen. Met als gevolg dat toen de Duitsers helemaal aanvielen. Uh, ze vrij moeiteloos uh, uh, ja, het Rode Leger in de pan hakten. en ze binnen no time, dus voor de poort van Leningrad stonden. Ja. En daar was een belangrijke industrie: staal en wapens. En nou, die hadden veel belangrijke fabrieken waarvan alles werd geproduceerd. Uh, dus, dat was voor, nou ja, dat, dat, dus het was voor Rusland, voor de Russen belangrijk. om die, om die stad te behouden. Maar het was ook een morele. Kwestie natuurlijk. Die stad heette naar Lenin. Dus net als Stalingraad, naar Stalin vernoemd was Was Hitler erg gebrand op beide steden. Ja. Ja. Gewoon om een, om een morele slag uh, toe te dienen. En zo geschiedde, uh, 900 dagen lang zaten daar uh, 2 miljoen mensen als ratten in de val. Ja. Uh, er kon niets meer in of uit. Ja. En uh, een miljoen mensen stierven van de honger. Ja, bijna. De, de, de, dat is ook zelfs. Dus de, de precieze cijfers zijn tot op de dag. Hmm. Voor zover dat überhaupt ook met zoiets kan. Maar die zijn, die zijn door de Sovjet-autoriteit altijd veel lager gehouden. dan ze in, in werkelijkheid waren. Uh, met als gevolg dat ze tot op de dag van vandaag bezig zijn met allerlei tellingen. Maar uh, echt van de kou, honger en ook bombardementen. De Duitsers voerden dagelijks bombardementen op de stad uit. zijn, zijn zeg maar drie kwart tot een miljoen mensen omgekomen. Ja. En. Uh, dan gebeurt er iets heel merkwaardigs en dat is te zien in jouw film. Namelijk dat de overlevers, de miljoen mensen die uh, uh, wel uh, overleefden... een heldenstatus toegedicht krijgen. Wie, hoe, hoe is dat ontstaan? Er wordt ook letterlijk gezegd in jouw film... waarom zou ik een held zijn omdat ik het toevallig wel heb overleefd... en mijn vader en moeder niet? Um. Nou, de, de, de, wat ik net al zei, Stalin uh, uh, had zijn leger slecht voorbereid op de aanval uh, van de Duitsers. Sterker nog, hij had eind jaren 30 de hele leger, uh, of de heen, niet de hele leger, maar, maar, maar echt een groot deel van zijn legertop uh, laten ombrengen. Omdat hij bang was dat ze weer iets tegen hem zouden doen. Hij zag voortdurend overal complotten. Uh, hij, heeft dus, hij heeft Leningrad helemaal niet voorbereid. Je had uh, van tevoren best kunnen bedenken dat als die Duitsers aan zouden vallen, dat Leningrad de eerste stad was die in de problemen mm -hmm. zou komen. Hij heeft geen extra voedselvoorraden laten aanleggen. Hij heeft gewoon, ja, de, al die dingen is niet gebeurd. Fout op fout op fout. Fout op fout. En, uh, uh, nou, en, en, en hij was gewoon. Uh, toen de oorlog uh, afgelopen was, was hij als de dood. Dat de Leningraders, die ook van, uh, van huis uit al... Uh, nou ja, de, de stad van intellectuelen en uh, van de kunst was... En, uh, dat ze heel veel kritiek zouden hebben. En ja. ook dat hun leiders bijvoorbeeld... Uh, het zelf uh, hoog in de bol zouden krijgen... en een gooi naar de macht zouden doen. Het is nooit op geen enkele manier bewezen dat ze die plannen hadden. Maar uh, hij was er wel bang voor. En hij heeft die, hij heeft die leiders ook allemaal uh, laten ombrengen. Uh, met valse processen en uh, um, <coughs> vlak uh, ja, in 1948, geloof ik, de Leningraadse zaak heet dat. Dus daar dus ga je dan dus, heb je dus ja. de oorlog gewonnen... dan word je dus ook nog tot held gebombardeerd en dan nou ja, brengen eigenlijk je eigen autoriteiten vervolgens... Ja, nou ja, weer allerlei mensen die held zijn om. En die heldenstatus was nodig, denk ik, om te verhullen... wat er allemaal echt gebeurd was, om te voorkomen dat er... Uh, allerlei kritiek uh, zou komen. Ja. Hoe kwam jij op het idee om zoiets groots uit deze uh, Russische geschiedenis... Te, om te bedenken dat jij, Jessica Gorten, <lacht> dit maar eens in een film moest. <lacht> ja, ja, dat is ook niet... Uh, <lacht> uh, ja, jeetje. Uh, dat is een beetje gegroeid. Ik kom er natuurlijk al heel lang. En uh, ik hoorde dus natuurlijk af en toe van vrienden... Uh, over het beleg. Dus je kan niet in, in Petersburg zijn zonder verhalen over het beleg te horen. Ja, die verhalen zijn er eigenlijk ja, de hele zeker. tijd nog wel. onder erg... jonge mensen. Ja, die zijn er zeker. Ja. Ja. En hoe dan? Nou, er wordt natuurlijk heel sterk herdacht op de dag van de, van de overwinning. Dus bij ons nee, begrijdingsdag nee. precies. Dan, dan loopt er een veteranenparade waar, waar uh, ook de mensen die beleg hebben uh, overleefd... lopen er ook in mee en uh, die krijgen dan ook heel veel aandacht. En die krijgen bloemen en cadeautjes van de autoriteiten... waarvan ook de ene helft nou heel blij is en de andere helft zegt... moeten we met deze rotzooi, want het is natuurlijk allemaal een, beetje goedkope, ja, toch een beetje goedkope troep... wat ze dan vaak krijgen. Ja. Maar er, daar, dus er wordt wel heel veel aandacht aan besteed om ze te eren. En Het is ook heel dubbel, want, want uh, is, soms is het ook ontroerend wat er gebeurt. Als ze die, die veteranenmars is ook een van de mooiste en ontroerendste dingen... die ik ooit uh, gezien heb, die ik ooit heb meegemaakt. Ja, want de hele want? bevolking loopt uit van Petersburg. Die staat een rij dik aan de kant en die roepen die mensen toe... bedankt, bedankt voor het redden van onze stad, zodat wij hier nog kunnen leven... En, het is de openingsscène van de film, als ik het me goed herinner. Uh, ja, dat is, ja, en aan het eind vooral. Ja, aan ja, ja. het eind zit het, ja. ja. Maar het is ook... Uh, ja, het is ook wel, vind ik, dan heel wrang. Uh, omdat uh, er, is zoveel, er is zoveel meer gebeurd... Dan, dan alleen het winnen. En als je je gaat afvragen hoe ze hebben gewonnen. en welke offers daarvoor gebracht moeten zijn. en ook hoe ze, natuurlijk, toch door hun eigen autoriteit ook in de steek zijn gelaten. Ja, dan ja en dat zijn zie precies je wel de verhalen van. die jij uh, he, ja. hebt opgetekend. Ja, bij daar, de laatste overlevenden. Ja, ja. En um, daar ben ik ook dus met, met de verschillende overlevenden over gaan praten. Ja. Uh, laten we um, een paar personages, uh, hoewel dat een raar woord is in het geval van uh, een documentaire, uh, uitpakken. Uh, de vrouw die op mij het meeste indruk maakt, ik denk eigenlijk wel op iedereen, is het poezevrouwtje. Lenina, genoemd naar Lenin. Naar, ja. naar Lenin. Uh, hoe heb je haar ontmoet? Mm. Nou, dat was eigenlijk heel leuk, want uh, ik, reed, ik was met een heel ander project bezig, een andere film bezig... en ik reed met een fotograaf... door de stad... en vertelde hem dat ik... Uh, nou ja, bezig was... ook met een film over het beleg. En toen zei hij, oh, er is een vrouw... die, ja, jeetje, die zou je eigenlijk moeten ontmoeten... maar waarschijnlijk is ze al lang dood. Maar een aantal jaar geleden heb ik... Uh, op een expositie een schilderij gezien... Uh, nou, dat is zo'n sterk... schilderij... Um, nou, een, um, van een vrouw... die Naast een kind staat, een meisje, en uh, samen, uh, het meisje houdt het hoofd van de kat vast op een hakblok. En die vrouw, die, die gaat die kat vermoorden. En het is duidelijk nou, dat, hè, dat ze die kat dan waarschijnlijk gaan eten. En um, zei, het is gewoon zo'n sterk beeld. Het is misschien een van de sterkste beelden van het beleg van Leningrad wat ik ooit heb gezien. En. Um, ja, gek genoeg rijden we eigenlijk langs haar huis. Volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij woonden ze hier. Maar nou, laten we gewoon even gaan kijken. En uh, we zijn toen gewoon een binnenhof, een donker binnenhof ingereden, zoals je die in Petersburg hebt. En uh, hij zei, ja, volgens mij was het hier en we klopte op een raam. En Lenina deed open. <lacht> Omringd door, ik weet niet hoeveel honden, die allemaal gingen blaffen en... We kunnen ja. haar heel even laten horen ja. voor die paar mensen die luisteren en Russisch verstaan. Dus ze leeft er nog, eh, ja. Idee Lenina. Mm? En mijn eerste была was 10 procent. Nou, natuurlijk. We hebben haar ah. geïnteresseerd. En Olga Stepana had haar hoofd en ik had haar geïnteresseerd. En daar was in kphäre, we Lenina uit de film. Een van de mensen die je hebt geportretteerd in de film 900 dagen. Jessica Gorter. Je vertelde net hoe je haar hebt leren kennen, hoe je haar hebt ontmoet. En als ik me goed herinner, is dit de scène waarin ze het schilderij laat zien. Hè? Ja. En dan vertelt ze, nou ja, de situatie dat zij uh, uh, haar, haar moeder uh, is, is haar, haar zus is uh, net uh, omgekomen van de honger. En haar moeder is ook omgekomen van de honger. en dus ze heeft eigenlijk helemaal niemand meer. en de buurvrouw die, die samen met de buur ze trekt nog op met de buurvrouw. en uh, ze hadden vroeger was er een kat die heet streepje en die liep daar dan rond En die gaf zij altijd te eten. En ineens bleek Streepje nog te leven. En toen heeft zij Streepje naar zich toe gelokt. En die gevangen toen hebben ze samen dus Streepje uh, van kant gemaakt. En, uh, uh, en toen heeft zij alleen in haar eentje Streepje opgegeten. Want de buurvrouw kon het niet. En het was op de dag dat ze elf jaar oud werd. Het was haar ja. verjaardag. Ja. Ja. Ongelooflijk indringend. Ja. En dan, is, dan sla je de rest eigenlijk nog over hoe, uh, hoe haar zusje... dat vertelt ze ook allemaal uh, zo gedetailleerd... hoe ja. haar zusje eerst sterft en daarna uh, haar moeder. En dat ze vervolgens nog zes dagen uh, met haar dode moeder... in hetzelfde bed ja. Ja. heeft gelegen. En um, nou ja, goed, er was dus honger, honger, honger. En uh, mensen aten uh, schoenzolen, lijm en elkaar. Ja. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. wat ook Want uh, de mensen uh, hebben deze verhalen nooit eerder verteld. Hè? Dat is, hebben wij nog niet duidelijk gemaakt. Maar jij tekent die verhalen op die ze nog nooit eerder hebben uitgesproken. Ja. En zij vertelt uh, op een gegeven moment, het is bijna een parabel... Uh, over een meisje dat opgegeten is, een zusje... Ja. En ze vertelt het op een hele. Weet jij, kun jij het je herinneren hoe ze dat ongeveer vertelt? Ja, zeker. Ze zegt, ze, ze, ze zegt ja, ik heb een verhaal gehoord uh, over een moeder met twee dochters. En um, um, één dochter gaat uh, dood. Die overlijdt van honger. En de, uh, die leggen ze tussen de ramen. Omdat in Rusland heb je van die grote, dikke muren en dan heb je een soort dubbele ramen waar je ook. Uh, groen, ingemaakte groenten en zo in de winter in kan zetten. Daar vriest het, zeg maar, als het in de winter. Dus daar kan je het koel houden. En ze leggen dus dat meisje tussen die dubbele ramen. En af en toe gebruikt moeder een stuk van dat meisje... om soep te maken of gewoon om, om, hè, om de andere dochter in leven te houden. En Nina vraagt dan af uh, of, dat, of dat mag. En die gaat naar de priester. En, uh, en die vraagt aan de priester, je mag dit? En dan zegt de priester, uh, ja, dat is cannibalisme, dat is verboden. En dan wordt Lenina eigenlijk heel erg boos. En die zegt, wie denk je eigenlijk wel dat je bent? En ik denk dat het liefde is. Het is zo'n merkwaardig verhaal. Ja. ja. ja. Um, en, uh, het, het is natuurlijk niet zo dat het is niet... Niet zo dat, dat, dat iedereen uh, elkaar opat, of uh, zo'n beeld moet er nu nee. absoluut niet geschetst worden. Het kwam voor en in welke mate het precies voorkwam, is moeilijk te zeggen. Omdat er natuurlijk, uh, ja, het was echt tot aan de perestrojka volstrekt verboden om er überhaupt over te praten. Dus, de, uh, maar goed, er zijn. En er... helemaal los van de perestroika en en, nee. en de propaganda en het is het natuurlijk het grootste taboe dat er is. Sowieso. Is op even ja. van Ik moet je even onderbreken, want er is uh, verkeersinformatie. AMB ja. Verkeersinformatie. Er staat één file op de A67 van Eindhoven naar Venlo. Tussen Geldrop en Afrit Zomeren, drie kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ik spreek met Jessica Gorter. Ze is uh, filmmaker en uh, ze maakte de film 900 dagen. Een film over het beleg van uh, Leningrad. Uh, we spreken over uh, verschillende mensen die ze heeft uh, geportretteerd. En die vaak voor het eerst uh, hun verhaal deden over dat uh, uh, beleg. Want um, kun je uitleggen hoe het nou toch werkt... dat het uh, ook na de perestroika nog steeds... Uh, ja, dat mensen het gewoon niet doen hier. Want jij zegt, het ja. leeft wel heel erg. Ik ben maar blij dat je het persoonlijke was, ik ben blij dat je het vraagt. Want uh, dat we er helemaal niet over gesproken hebben tot op de dag van vandaag uh, uh, ja, het behoeft wat nuancering. Mm -hmm. Want na de perestroika mocht je er op een gegeven moment ook wel over praten. En ook voor de perestroika, als je niet echt over het cannibalisme of over echt de sprak, mocht je natuurlijk ook wel over, over bepaalde dingen spreken. En binnen families is natuurlijk ook echt wel gesproken. Maar het is gewoon een taboe. En, uh, en daar ben ik heel erg op gestuurd. En natuurlijk als je natuurlijk, uh, eerst door je autoriteiten... Mag, mag je niet spreken, het is gevaarlijk. En dan kan de perestrojka wel aanbreken... en dan gaan de archieven open en dan wordt ineens alles bekend. Maar dan, dat is natuurlijk niet een, een, een reden voor iemand... die zulke erge dingen heeft meegemaakt... om ineens alles zomaar te gaan vertellen. Er zijn mm -hmm. natuurlijk mensen die dat kunnen... Maar heel veel mensen kunnen dat ook helemaal niet. En um, wat ook nog is heel erg is. Maar wacht even, want, want ja. ligt, het, uh, um, ligt de gevoeligheid dan bij het feit dat deze mensen uh, getraumatiseerd zijn? Ja. En dat dat de reden is waarom ze niet... Of, of is het toch ook nog die propaganda waarmee Beide. ze zo doorheen zijn? Beide. Het is, het is, het is natuurlijk absoluut het trauma wat, wat het spreken natuurlijk moeilijk maakt. Mm -hmm. en, uh, maar uh, propaganda speelt ook een hele grote rol. En het speelt ook een hele grote rol bij hun kinderen en kleinkinderen, uh, die hen erover zouden kunnen vragen. Want wat mij ook heel erg verbaasd heeft, is dat, dat als je met ze gaat praten, uh, met Niki, zoals ze genoemd worden, um, krijg je toch wel vaak. Ja, ze willen, ze zijn echt wel bereid, vaak bereid om te spreken. Mm -hmm. Maar um, er wordt ze niet zo heel veel gevraagd. Want het verhaal van wat er is gebeurd is een soort kant-en-klaar wordt dat gepresenteerd. Op de scholen en als kind moet je allemaal met grote strikken in je haar ze toezingen. Op, op 9 mei, op, dus op de dag van de overwinning. En dan maak je hele, ja in mijn optiek, toch een pathetische gedichten waarmee je ze dan toespreekt. En dan moet iedereen een beetje huilen. En, maar dat is het dan. Er wordt niet gesproken met ze. En dan mogen ze zelf, moeten ze naar scholen gaan... en dan gaan ze vertellen hoe het was. Maar dat is dan ook allemaal toch met die heroïek. En echt gewoon zitten en praten en, en doorpraten... en er nog eens op terugkomen. En dat gebeurt gewoon heel weinig. Ja, dus de gedachte... Want het is aan twee de, kanten. Zij het, vinden het moeilijk om uh -huh. te spreken om, vanwege het, het trauma. Maar de, de generatie zeg maar, van hun kinderen en hun kleinkinderen... vinden het heel erg moeilijk om ze iets te vragen. Dat, dat doe je niet. Dat is heilig schennis. Mijn vrienden, toen ik aan deze film begon, zeiden ook... jeetje, weet waar je aan begint. Dat, dat mag je eigenlijk niet... Ja, er zijn mensen geweest die ja, dat mag je eigenlijk niet doen. Je moet, ze met niet? Rust, je moet ze met rust laten. Want Kijk, mijn vrienden bijvoorbeeld... die zijn echt wel goed geïnformeerd. Die weten echt zo langzamerhand wel wat er gebeurd is. Maar die mm -hmm. zeggen, laat ze nou met rust. Het is, het is al erg genoeg. Moet je dan ook nog met ze gaan praten over... dat ze door eigen autoriteiten in de steek zijn gelaten... En, moet je dat er dan ook nog in wrijven, zeg maar. Maar en, natuurlijk en, ook wel en, wat in zit eigenlijk. Dan, dan, ja, ik heb, daar, ik heb daar wakker van gelegen. Ik heb daar absoluut wel gedacht van... moet ik dit wel doen? Moet ik dit wel doen? Mag ik, mag ik dit doen? Ja. Uh, en wat we... overtuigde jou <coughs> dat je dacht... ik mag het wel doen of ik moet het doen? Um, nou, op een gegeven moment merkte ik, als ik met, ze, met, gewoon met de mensen zelf sprak, dat ze gewoon echt wel in staat waren om te vertellen wat ze wilden vertellen. En als mensen niet verder wilden gaan, dan, dan deden ze dat niet. En dan hoef ik daar natuurlijk ook niet, ik hoef ook niet die grens over. En ik wil dit eigenlijk gewoon laten zien, uh, hoe dit werkt. En ineens dacht ik, ja, maar als ik nou ook dit niet doe, dan doet niemand het. Nou. Ja, dat klinkt een beetje. Maar zo dat gevoel dat op een gegeven moment echt. En dan komen we toch weer een beetje terug bij die, bij die adem in mijn nek. Dat ik dacht, ja, ja als ik nou ook bang word en ik hoe, ik mag het niet, dan gebeurt het niet. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon maar op mijn intuïtie gaan vertrouwen. En, en, en wel zorgen dat ik heel erg ja, goed contact heb met de mensen die ik ga filmen. Dat ik heel goed. Hoe, hoe ver kan gaan. Uh, en Lenina wilde het verhaal heel graag vertellen. Ja die wilde dat ontzettend graag vertellen, maar die heeft of... zichzelf sowieso een beetje buiten, beetje die was, die heeft zichzelf, die, die leefde buiten de maatschappij om, buiten de politiek. Ja ze vertelt iedereen dacht dat ik gek ja. was. Ja en daarom is het natuurlijk voor de film ook zo belangrijk, omdat zij eigenlijk gewoon zonder een blad voor de mond te nemen, vertelt ze gewoon wat ze heeft meegemaakt, omdat zij, eigenlijk wordt zij niet gehinderd door die propaganda. En ook niet door dat trauma, omdat ze uh, uh, wat ze natuurlijk zeker heeft, maar uh, op de een of andere manier durft ze het aan en, en is daar ja, ze doet dat gewoon. Want hoe is haar leven verder verlopen? Want dat kon natuurlijk allemaal niet in die film. Nee. Ze vertelt dus bijna lachend van je iedereen dacht dat ik gek was, maar terwijl je naar die vrouw luistert, denk je dat is de enige nee. die helemaal niet gek is. Nee. Ja. <laughs> hoe <laughs> heeft ze het voor elkaar? Oh, het is. Ze is. Uh, uh, uh, na, ze tijden, toen haar zus en haar, uh, en haar moeder overleden waren, en, en de buurvrouw ook niet kennelijk niet meer voor haar kon zorgen, is ze in een weeshuis terechtgekomen. Um, en toen ze 16 was, heeft een meisje daar uh, iets lelijks gezegd over haar moeder. En die heeft ze een inktpot met zwart inkt over haar hoofd uitgegoten. En uh, om, ja, nou ja, goed, als je weet wat ze heeft meegemaakt, dan snap je wel dat ze het niet echt aankon... dat iemand iets slechts over haar moeder zei. En toen is ze naar de kinderafdeling van een uh, gesloten psychiatrisch instituut uh, uh, afgevoerd. Oh. En daar is ze uh, gediagnosticeerd met een of andere vorm van schizofrenie. Maar in Rusland hebben ze hele wonderlijke vormen van schizofrenie die, uh, nou ja, in dus, heel veel varianten in komen. In heel veel ze varianten. Daarvan. En daar heeft ze er een van gekregen. En daar is ze toen, geloof ik, uh, anderhalf of twee jaar gezeten. En ze zei ook: het was verschrikkelijk. Ik ben platgespoten. Ik zat met Tralies voor, ijzeren tralies voor de ramen. Er zaten echte gekken die de hele dag met een bed heen en weer aan schuiven waren. Ze zaten met 60, 60 man op één kamer. En ze zei, ja, als ik, uh, als ik al niet gek was, ben ik het daar geworden. En met name ook van de medicijnen, die ze me dus gedwongen, toedienden. Uh, um, en toen heb ik haar gevraagd, maar heeft iemand jou daar dan ooit naar het beleg gevraagd? En uh, nou, dat heeft niemand uit uh, gedaan. Niemand heeft ooit een verband gelegd met haar gedrag en ja. Die vrouw heeft een film op zich in draagt. Ja, ja, die had een, absoluut een film op zich ja. uh, kunnen zijn. En, en ze is dus, toen ze eruit kwam is ze wonderboven wonder toch toegelaten... tot de beste kunstacademie van oh, ja? ja, Daar is ze een jaar gezeten, maar toen is ze daar toch weer van afgeschopt... door de directeur. Ze is gewoon heel onaangepast. En ik, ik, ja, ik denk dat ze uh, gewoon... Ze is ergens ook gewoon kind gebleven. Ik denk dat ze gewoon ergens besloten heeft: van ik doe voor een deel gewoon niet meer mee. En dat ja, het is, is mooi haar... dat je dat zegt, want ze praten ook op een gegeven moment als een kind. Ja, ja. En, en, en dat zie je ook. Dus ook de verwaarlozing is niet alleen maar dat ze in armoede leeft... omdat de staat haar helemaal verwaarloosd. Dus ook wel iets wat ze zelf eh, een besluit. Doet. Ja, maar, maar als, ja, gek, als verlichting bestaat. Ik geloof er niet in. Maar, maar ze had wel iets verlicht. Gewoon een soort, ja. Ze, ja. Hmm. En, um, je en gek kan... was ze, wat mij betreft, zeker niet. Nee. Ik, heb er, ik, heb, ik heb er veel mee gemaakt. Ja, heel ik heb bijzonder. Nooit op, ja. Uh, Sander Snoep, je cameraman, ja. vertelde ons trouwens uh, dat uh, je helaas niet kunt ruiken. Of helaas, misschien maar beter niet <lacht> kunt ruiken als je beelden ziet. Dat het daar ongelooflijk stinkt, stonk. Ik zal nooit vergeten, toen we daar de eerste keer binnenliepen, liepen... zei Menno Ewer, mijn geluidsman, die zei Jessica... Waar heb je ons, dit is Er zijn waar, grenzen. Waar, nee, nee, nee, oh. nee, nee, nee, Waar heb je ons nou toch weer naartoe gebracht? Nee, hij vond het ook fascinerend. En hij, hij was, ze moesten allebei even een drempel over, omdat het inderdaad stonk en zo, maar, maar. Nee, ik heb nooit het idee gehad dat zij ook maar één moment ziet hadden, wat heb je nou gedaan? Nou, We doorstaan het, omdat het moet. Maar nee, echt nooit, nee. En, en, en, want er lopen iets van twintig katten rond en honden. Ja, en, en ja, maar de, de uitwerpselen van die beesten, die liggen ja, overal was, ook in haar bed. Uh, en, ja, en jij en, kwam ondertussen met koekjes en hapjes. En ja. nam alle tijd, vertelde Sander ons. <laughs> Daar op jullie gemak wat hapjes te nuttigen? Uh, ja, ja, dat nam ik dan vooral wel zelf mee, zodat, uh, zodat we niet al haar uh, door vliegen, kakkerlakken en andere beesten. Maar het zegt trouwens wel iets over: daar uh, vertelde ze ons over, dat je zo heel erg de tijd neemt voor die mensen. En het kan ook niet ja, anders. Want... Ja. Ja. Anders had je deze verhalen natuurlijk ook niet gekregen. Nee. Um, uh, en, en trouwens het feit dat ze dus al die katten om zich heen heeft verzameld... is natuurlijk ook weer ongelooflijk gezien het verhaal van Streepje wat ze jou ja. vertelde. Ja. Um, en, en eigenlijk de tegenpool van uh, uh, Lenina is het intellectuele echtpaar. Je zou het bijna de tegenpool kunnen noemen. Want, en, en daar is ook, je vertelde net al over de kinderen, kleinkinderen van deze mensen. Uh, die voer je op met hun zoon. Ja. Dat is een hele rare geschiedenis ook. Want de zoon heeft dus eigenlijk nooit echt vragen gesteld. hè? Wat je net zei. Ja, ook. klopt. Klopt. Um, Vertel even in kort wie dit echtbaar is. Wat hun achtergrond is. Um... Ja, nou, zij is in, uh, uh, in Leningrad geboren. Zij komt uit Leningrad en uh, woonde daar dus ook tijdens het beleg. En hij komt uit de Oekraïne en uh, is, ja, is opgegroeid in een, uh, uh, in een strafkamp, uh, in, een, in een gulag. Omdat uh, zijn vader daar kampbewaker, uh, niet bewaker, maar die, die, die, die werkte daar. Die, die, en, uh, dus eigenlijk was hij al heel snel politiek bewust... omdat hij tussen de politieke gevangenen is opgegroeid... Een heel bizar verhaal. Maar goed, dat heeft niks met de film te maken verder. Maar um, dat maakt dat hij zo politiek bewust uh -huh. was... al op hele jonge leeftijd. En zij kwam gewoon uit een heel intellectueel kritisch gezin. En um, nou ja, door, maar, maar goed, door hun huwelijk... Uh, is zij eigenlijk al heel snel ook gaan inzien... wat er in dat land aan de hand was. En zij zijn dus eigenlijk... Ja, ze hebben gewoon daar al die jaren in de Sovjet-Unie moeten doorbrengen... terwijl ze gewoon heel erg duidelijk zagen wat er ook om hen heen gebeurde. En het verbaast, ik ben nog steeds verbaasd dat zij nooit zijn opgepakt. Dat dat, uh, want ze nemen ook niet bepaald een blad nee. van hun mond. En nu natuurlijk, na de perestroika, kan dat. Maar ik heb toch zo'n vermoeden dat ze ook voor de wel af en toe al toch heel duidelijk hun mening ventileerden over dingen. Dus ja, het is wonderlijk hoe ze En heb je enig van... idee hoe dat dan kan? Dat, dat ze er zo doorheen zijn gekomen? Nee. Maar dat is, ja, dat, is, dat is natuurlijk ook de willekeur van zo'n systeem. Hm. Ja. En, en die zoon, hè? want dat is fascinerend om ja. te zien. Ja. Daar ben je getuige van. Ja. Hoe die zoon eigenlijk nooit heeft gevraagd. Van, en ja. ook helemaal niet en weet dat zij interesse heeft. Hebben mee. Ja. Ja. Ja, het hebben heeft. Ja, ik kan niet voor hem antwoorden. Ik, heb kant, je het hem gevraagd? Ja, natuurlijk. Ik ja, heb hem met de Kamer erbij een aantal keer gevraagd. Maar, en, en ook natuurlijk daarna nog. Ik heb gewoon geen antwoord gekregen. Ik heb, wel een, ik heb een verklaring die, die, die ik zelf... Ja, die is van mij. Ik weet mm -hmm. niet of dat waar is. Maar ik denk dat... Uh, kijk, zijn ouders zijn natuurlijk ook echt uh, getraumatiseerd door die oorlog. Het is gewoon ongelooflijk. Zijn vader heeft aan het front gevochten in Oekraïne. En het ongelooflijk wat ze uh, hebben meegemaakt. En als je natuurlijk door twee ouders wordt opgevoed die zo zwaar getraumatiseerd zijn... Euh, dan kan het wel eens zijn dat je gewoon geen zin hebt om met die oorlog nog iets te maken te hebben. Ik denk dat het zijn manier is om, uh, om met die pijn die daar in dat gezin heerst om te gaan. Dat en wat vrienden ik. jou ook hebben dus verteld? Ik vergelijk van, het, natuurlijk ook, het ook, met, ik vergelijk ook wel met mensen ja, die uit Auschwitz terugkomen. Ja. Daar hoor je toch ook wel vergelijkbare verhalen dat ouders hoe lief en bijzonder ze ook zijn, dat ze gewoon met hun kinderen totaal niet meer op konden trekken, dat dat gewoon, dat dat niet ging, dat, dat ja, en, uh, um, en, en dat is het rare in Rusland, daar is überhaupt die discussie, is er überhaupt nooit geweest, dus tweede generatie oorlogsslachtoffer, wat we hier misschien soms een beetje in een treuren hanteren, uh, dat begrip, uh, dat is, daar bestaat het überhaupt nee. niet. Terwijl ik, nou ja goed, de generatie van, van deze Alex, die, die, ja, die hebben daar allemaal heel erg mee te maken. En dan gebeurt er iets vreemds hè, in de film, want plotseling ben jij aanwezig. Namelijk, ja. ze geven één van de medailles die ze hebben ontvangen. Ja. Uh, hoe ze als held zijn geëerd met een medaille. Geven ze aan jou. Ja, niet zomaar één van de medailles, echt de medaille voor de verdediging van Leningrad. Dat is ongeveer het hoogste wat je als burger kan... Uh, uh, kan krijgen. Dat is, uh, ja. dus en waren ze in Moskou... Bij, die, bij, de, bij dat festival in Moskou... waar de filmen uh, vorige maand draaide, waren er, echt, waren er twee mensen... die stonden met tranen in hun ogen... en afloop zeiden ze tegen mij... Maar weet jij wel... Hoe belangrijk die medaille is die je hebt gekregen. En dat vond ik ook zo. Dat ik, ja, ik, ik waarschijnlijk voel ik het niet zo diep als jullie, maar ik weet wel hoe belangrijk die is. Hij zei, dat is ongelooflijk dat ze dat echt geven. Ja, maar dat weten wij niet. Nee, dat kunnen we dat alleen maar bevroeden, weten. Maar dat wij weten niet, niet weten, ja. wat en dat die betekent. De betekenis van die hele medaille is, dat is zo'n cultuur. Ja, waar je mensen natuurlijk ook op een hele goede manier mee onder kan houden. Maar wat, ja. gebe wat gebeurde er? Wat, eh, leggen ze uit wat, wat ze daarmee kenbaar wilden maken? Ja, ook dat is mijn interpretatie. Want ze zeggen het niet letterlijk. Nou ja, wat zeggen ze eigenlijk maar op het moment denk, dat ze jou de medaille geven? dan? Ik, ik denk dat ze, ze, ze hebben het namelijk daarvoor over de medailles die iedereen draagt. En dat zijn waardeloze blikjes, tin en wat moet je ermee? En uh, uh, dat kan je net goed weggooien. Maar ze kunnen het kennelijk niet weggooien, want ze, hebben, he, ze heeft hem nog. En ik denk dat ze toch, toch iets van haar geschiedenis ligt toch ook in die medaille... En omdat nou ja, ik die interesse uh, heb en, en die film het maken was, denk ik dat ze dacht: Nou, dan is dat deel van mijn geschiedenis. Uh, ja, wil ik toch doorgeven. Dat denk ik. Dat ze niet, ze wil niet dat het helemaal verloren gaat. Maar tegelijkertijd. En wat zeggen ze erbij op het moment dat ze geven ja, Weet je dat nog? Maar, maar het is ook dubbel, want ik denk ook dat het iets is van: kijk, het gebaar van. ja, we kunnen, je kan het gewoon weggeven. Ja. het is niks waard, ja. maar het is denk ik toch wel iets waard. Ja, het is maar, heel tweeledig. Ja, dat denk ik, ja. Dat, dat, zo voel ik het, dat het heel tweeledig is. Ik was ook echt heel erg in verlegenheid gebracht. Daarom zie je mij ook nog zo'n beetje ja, ja. van... Nee, nee dit, dit kan ik toch niet aannemen? En dan, nou ja. Want wat maar, gebeurde er met jou op dat moment? Ja, ik, ik raakte... Ik, ik was even echt in verwarring. Ik dacht, jee, ja, ja, ik had dat gewoon niet verwacht, natuurlijk. Nee. En uh, ik, vond het, ik vond het nogal wat. En... Uh, ja, en, en, en maar toen ik even tijd had om hem bij te komen, vind ik het ook heel bijzonder. Hij ligt naast mijn bed. Ik ben heel, oh, net vragen, waar, waar ligt hij op die Ik ben er eigenlijk heel blij mee. Op je nachtkastje. Ja, ja, ja, hij ligt echt naast mijn bed. En uh, uh, het is voor mij een beetje de mascotte van de van de film, zeg maar. Dat. Uh, en, um, en ik voel het ook heel erg als iets wat ik moet bewaren. Uh, voor Alex of voor zijn broer of voor hun kinderen of kleinkinderen. Uh, voor als iemand in die familie. Um, ja, geïnteresseerd is in hun eigen familiegeschiedenis. Dan ben ik de eerste die hem weer teruggeeft aan de, dat aan je de terug familie. Kan, voor mijn ja. gevoel hoort hij daar ook toch wel thuis. Ja. Want hoe reageerde Alex dan, de zoon? Dit, ja, het, ja, het maakte hem... Uh, ja. Ja, hij was daar niet bij, overigens. Uh, Op toen, dat moment. Toen ze dat deed. Ja, maar <kliek> ja, het maakte hem... Ja, hij, heeft echt, hij wil echt afstand nemen van de oorlog... En dan moet ik ook wel bij zeggen dat. Je ziet ook dat zijn ouders zeggen, ja, we hebben hem ook niks voor te beschermen hem hè, als hij die desinteresse heeft. Je ziet natuurlijk de ja. pijn. Maar ze zeggen wel, ja, we willen ook niet dat, dat, hè, dat onze jongens opgroeiden met die vreselijke oorlog. Ja, dat, dat zie je natuurlijk vaker. Je wil, zo, je wil je kinderen afschermen voor dat wat het ergste is wat jou zou voorkomen. En dan ja. Ja, daarom niet. is de vergelijking met de, de overlevenden hier... en de tweede generatie ook inderdaad ja. heel ja. Uh, goed dat je die maakt. En ik geloof niet dat inderdaad, zij met elkaar dus erg goed in staat zijn om te praten. Ja. Uh, wat de film ook zo goed maakt, is dat je niet alleen maar uh, mensen hebt opgevoerd... die dus uh, uh, uh, uh, het echte verhaal vertellen uh, uh, en uh, kritisch zijn. Maar dat je ook die mensen laat horen die uh, aan de propaganda meedoen, nog steeds. En ja. uh, praatgroepjes hebben en er echt van genieten van wij zijn de helden en... Uh, en wij zijn wel blij met, met die medailles. Ja. Ben je erachter gekomen wat, wat het is? Zijn dat karakterkwesties? Uh, maar... Ja, zeker. Natuurlijk. Dat is hoe je in het leven staat. Hoe je. Daar gaat de film ook over? Hoe je omgaat met. Als je, als je zoiets overkomt, wat, wat doe je dan? Hoe ga hoe mm -hmm. jij verwerken? Is misschien niet eens mogelijk. Maar wat, wat voor plek geef je het? Wat doe je ermee? En. Um, heel veel mensen, voor heel veel mensen kwam natuurlijk de overlevende, kwam de, um, zeg maar de heldenmythe die ervan gemaakt Dus Die kwam ook wel goed uit. En ook dat je er niet echt, echt heel diepgaand over mocht spreken. Behalve dan gewoon de, de dingen die wel goed gegaan waren. Mm -hmm. of de, want het was natuurlijk het met nagenoeg ondraaglijk wat ze hadden meegemaakt. En als je, natuurlijk, jouw verhaal in een groter, in een groter verhaal kan plaatsen. Ja, dat geeft denk ik ook troost. Dat helpt je ook om toch een soort... Nou, iets van een positief gevoel aan over te houden. zingeving. Mm -hmm. Ik denk dat dat het goede wordt, zingeving daaraan over te houden. En op het moment dat je daar ook nog eens kritisch op wordt... en het eigenlijk allemaal zinloos wordt... Ja, dat, dat is natuurlijk heel zwaar. En ook, dat moet je ook maar aankunnen, denk ik. En, en ja... De, er zit ook uh, archiefmateriaal in, in de film. Um, dat is ook een van de openingsscènes. En, en wat nog wel belangrijk sorry, ja, is ja. Om, om, om nog even daarop terug te komen... is ook dat, dat de mythe de die de overheid uh, gecreëerd heeft... of aan mij heeft gewerkt, is natuurlijk een ander verhaal... dan de mensen, dan de mensen die zeg maar, daar wel gebruik van maken... of daarvoor een deel in geloven. Of, um, maar die doen dat wel met andere motieven dat is wel een groot verschil. Namelijk met welke motieven? Nou ja, die doen dat natuurlijk om het verhaal voor hen draaglijk te maken. Of uh, om toch een verhaal te hebben wat ze wel aan hun kinderen kunnen vertellen. Ja. Om erkenning te krijgen die ze anders... Hè, als je kijkt naar het kritische echtpaar, die krijgen dus ook geen erkenning. Zij werden op een gegeven moment niet meer op scholen uitgenodigd... Ja. om aan kinderen te gaan vertellen hoe het zat. En uh, uh, nou ja, dat soort dingen. Dus... Uh, is heel begrijpelijk dat mensen dat dus wel uh, wel doen. Um, de, de, ik wou nog even naar het archiefmateriaal. Uh, de, de, wat wat het ook uh, heel, nou ja, dat je de beelden ziet van een sleetje en dat ik nog eens keek en dacht, daar ligt dus echt een lijk op uh, op dat sleetje, een mooi winters beeld bijna. Ja, ja. Met, uh, maar hoe, hoe hoe kwam je aan die uh, aan dat archiefmateriaal? Er is, het... daar is uh, uh... Want de Russen zullen toch niet heel blij zijn met die film? Ik bedoel, de overheid. Heb je, heb je al iets van officiële zijde gehoord? Nee, nee, helemaal niks natuurlijk. Nee, nee. nee dat, dat is weer een apart verhaal. Maar goed, <laughs> dat even de overheid het over het materiaal. Dat moest maar je natuurlijk archief, wel van de overheid ja, krijgen, nou, neem ik aan. Nee, uh, ja, nou ja, het, het ligt uh, gewoon in het archief. Maar in, in Leningrad had je een documentaire studio. tijdens uh, de oorlog. En uh, cameramannen van het Rode Leger hadden de opdracht om te filmen. En een deel van dat materiaal is ook gebruikt. om propagandafilms te maken over het beleg. Om te laten zien hoe ze dapper stand hielden, hoe er gestreden werd, hoe heldhaftig nou ja, de mensen waren. Uh, uh, nou en, en, en ondertussen hebben deze cameramannen die, die echt erg goed waren in hun vak hebben natuurlijk ook andere dingen gedraaid het was ze wel verboden om geloof ik meer dan vier lijken te draaien omdat was te, ze mochten niet binnendraaien er zijn helemaal geen opnames binnen dus het is al eigenlijk gesensureerd materiaal maar ze hebben toch nou ja, natuurlijk van alles gedraaid. En ook aan de eindjes van het materiaal... Wat, wat officieel ook door de jaren heen wel gebruikt is... zitten ook andere beelden. En uh, er is een filmmaker Sergei Lasnitsa... die heeft uh, iets van tien jaar geleden... Uh, dit materiaal. Allemaal, het, het lag daar en het werd al wel gebruikt. Maar die is, heeft een moeite. Die vond het eigenlijk en heeft gedacht: ik moet dit allemaal eens even gaan bekijken. Echt bekijken. Dat is 4,5 uur in totaal. Die heeft daar een archieffilm ook van gemaakt. waarin je dus eigenlijk wel een ijzingwekkend beeld krijgt van hoe het was in die belegerde stad. Alleen is het eigenlijk nog bij lange na niet hoe erg het was. Dat is het bizarre. Het is een prachtige film overigens. Goh. Maar het en was is die eigenlijk toont dan. Die in ja, die was, ja, die is zeker. Die is in Rusland vertoond. Ja, zolang je niet al te kritisch bent op de autoriteiten, uh, uh, nu, ja, is dat op zich niet zo'n probleem. Ja. Nee, je, moet, je, je moet gewoon zorgen dat je. Uh. Dat je geen slapende honden wakker maakt. Maar als je, kriti als je kritisch bent, als je dingen vertoont die uh, uh, ja, de, zeg maar de, de plaatselijke intelligentie, ja, zoals dat dan, mm -hmm. ja, dan. Ja, die weten dat toch al. Dat maakt ze niks uit. Of buitenlanders, ja, die hebben toch al die kritiek al. En dat, maar zodra je zeg maar, die 80% van de bevolking wakker gaat schudden, dan denk ik dat ze weer geen actie komen en zeggen hé, hey, hier en niet verder. Maar uh, tot nu toe is het niet mogelijk geweest... om deze film op de staatstelevisie te vertonen. Dat, uh, dat dan weer niet? Nee, daar hebben ze natuurlijk stevige controle op. Ja, dat ja. daar alleen maar vrolijke, gezellige... Uh, Russische hoempa. Ja, uh, verhalen komen. Uh, uh, nu is de film in Moskou vertoond op het documentairefestival. En daar kreeg je uh, een belangrijke prijs. De mensen die in jouw film voorkomen in Leningrad... hebben de film nog niet gezien, hè? Nee, nog niet, nee. En dat ga je doen. Ja, ik ga eind januari er naartoe en dan ga ik ze de film laten zien. Ja. En daar wil je zelf bij zijn. Ja, absoluut. Ja, ja. ja want, want het is natuurlijk sowieso heel gek om naar jezelf te kijken. En het is heel heftig wat uh, Het is natuurlijk een ongelooflijk zwaar onderwerp. Dus ik wil gewoon dat ze het rustig kunnen bekijken. En vervolgens ook echt even de kans hebben om mij dingen te vragen. Dat ik ze rustig kan uitleggen waarom ik ding heb gedaan. Um, ja, dat lijkt me essentieel. Is het heel spannend de, de, om, om het te laten zien? Ja, ik, tuurlijk. Ik vind het wel heel spannend. Ja. Want heeft maar, het uh, um, um, een blijvend effect op jou gehad, eigenlijk? Het maken van deze film. Ja. Ja. Ja, ja <laughs> absoluut. Ja, ik, ik ben wel anders naar de wereld gaan kijken. En dan weet ik weet wat precies. En ik weet niet of ik dat meteen onder woorden kan brengen. Maar um, ja, ik heb veel... Ja, het klinkt bijna pathetisch, maar ik heb echt wel veel van deze mensen geleerd. Hmm. Ja. ja, want het zijn overlevers. En dat is wel heel mooi, dat zie je bij hen allemaal. Ze klagen nooit, en ik zeg niet dat het positief is om nooit te klagen. Maar ze hebben wel een heel, hele sterke levensdrang... en een manier om er echt iets van te maken. Wat er ook gebeurt, of het nou goed gaat of als het niet goed gaat. En uh, ja... Ja. Dus het is uh, uh, uiteindelijk, hoe gruwelijk het ook allemaal is... wel een goed beeld dat je hebt overgehaald. Ja. Nou ja, goed beeld. Ja, niet van het beleg natuurlijk. Nee, natuurlijk maar wel, niet. Nee, maar, ja, maar van, wel van deze, het mensbeeld. Uh, ja, ja, ja, ja, en hoe zij dit, hoe ze dit uh, hebben doorstaan. En ja, hoe ze, hoe ze nu leven en daarmee. En, ja, zeker. Dankjewel, Jessica. Het is een heel erg bijzondere film. En ik hoop dat iedereen gaat kijken. Dus een luisteraar die vraagt of het op de tv te zien zal zijn. Vast wel in de ja. hele verre toekomst. Ja, maar de... voorlopig niet. We lopen er nog even niet. Dan gaat eerst in de bioscoop het draaien. Eerst in de bioscoop. Beginnende en volgens mij in het ketelhuis. Ja. Ja. En volgens mij is het ook een film die je in de bioscoop moet zien. Uh, in het ketelhuis. En uh, daarna een rondgang door het land. Uh, langs uh, de filmhuizen, ja, denk ik. Ja, ja. Uh, dus in ieder moet dat in de gaten houden. De film heet 900 dagen. En wat komt er op de tegel? staan. Je Kijk je niet voorbereid, denk maar even na. Dan meld ik ondertussen dat zo dadelijk. Op deze zender, zoals u gewend bent, twee dingen te horen is. Ellis de Bruin presenteert en ze spreekt met Fons Jacobs, de burgemeester van Helmond. Hij heeft een heftig jaar achter de rug. Herinnert u zich misschien? Hij vertrok. Vervroegd. En wat komt er op te staan. Jessica, ja, het, is, ja, het is heel simpel. Ik, ik ga opschrijven uh, in het Russisch uh, De La Lenina, dus voor Lenina. Omdat zij. Uh, uh, toen zij het verhaal vertelt, had verteld over haar moeder en haar zusje. Uh, kort daarna belde er iemand op die af en toe boodschappen voor haar doet. En die uh, vroeg wat ze doet doen was. Toen zei ze zei ik kan nu niet spreken, want ik word gefilmd en toen zei ze. En zij is echt met zo'n brede grens. Maar het gaat heel goed. De meisjes, dus mijn tolk en ik moesten heel erg huilen. <laughs> en uh, ik denk Dank dat ze heel blij zou zijn geweest als ze dit gesprek had gehoord. 409. Morgen ontvangen wij dichter Niek de Vries over zijn bundel. Dingen gebeuren omdat ze rijmen. Tot dan. Radio 1. E Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag.